Volgens de Amerikaanse president heeft de Britse omroep zich schuldig gemaakt aan laster... door een misleidende montage van een speech van hem uit te zenden. Daardoor leek het alsof Trump zijn aanhangers direct opriep... om geweld te gebruiken op 6 januari 2021, kort voor de bestorming van het Capitool. De BBC heeft al excuses aangeboden aan de president... maar vindt dat er geen grond is voor een smaadclaim. Trump wil een schadevergoeding van 5 miljard dollar. Het weer...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 Enjoy you don't.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 Still recalling things you said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 In the living room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 Stond, wat zou je doen?